Ja, daar valt altijd over te praten, maar, ja. maar VVV is niet te verhuren, maar duurder. Nee, maar het, het, ging, uh, voorzitter... het ging er namelijk om dat u vraagt uh, of wij dat wisten. Ja, we wisten dat. Nou, dat was de ja. vraag. Goed zo. Dank u wel. Um, een andere is, en, en, en, en ja, daar ben ik toch een beetje neidig over, dat u zei, uh, dat u kritisch, altijd kritisch bent geweest over de prestaties van, van de openbare scholen. Ja. En er zijn nadrukkelijk meervoud. De Schapschool. ...heeft nooit onder toezicht gestaan van de inspectie. Nee. Dus u kunt nooit zeggen de openbare scholen, dat is één. Twee, u haalt een hele oude koe uit de sloot... ...want twee jaar geleden is het strenge toezicht van de inspectie... ...en dat weet u, is, uh, is al naar beneden bijgesteld. is licht toezicht geweest. En het toezicht is inmiddels allang helemaal verdwenen. Waarom komt u met die oude koe uit de, scho uit de, uit de het school? Het is geen oude koe, hier Tonen. Waarom komt u met is die oude dit koe Dit jaar heeft de schoolleiding van de Duinroos heeft, uh, uh, overigens terecht aangegeven dat zij nu uh, met uh, goed presteren volgens de normen. Heeft ze dit jaar aangegeven en daar richt ik mijn betoog op. Daar ben ik blij op. Dat is al een jaar geleden hoor. Ja, nee, het was dat is dit jaar. Het al een jaar, jaar geleden. Uh, voorzitter. Uh, ja, even, even een, een, een, een, een bruggetje maken naar datgene wat de heer Demmers zei. Want. Uh, uh, de heer Zandbergen zei. Ja, ik vind het. Uh, ja, moeten wij dan zoveel geld uitgeven aan jeugdzorg per uh, die 581 per inwoner. Of moeten we dat niet <coughs> terugbrengen? Uh, het is natuurlijk zo dat we met z'n allen gehouden zijn. om te kijken of we van curatieve zorg kunnen gaan naar preventieve zorg. Daar staan we ook voor met z'n Dat staat ook in de stukken. Maar het is natuurlijk... Um, in u, in u ik begrijp wat u zegt in uw beantwoording... maar ik mis daar iets in. Wat ik daarin mis is namelijk... het zijn gewoon middelen die overkomen... gebaseerd op de historische gegevens... van jeugdzorg in Zandvoort. En wij hebben nou eenmaal meer jeugdzorg... in Zandvoort dan in andere gemeenten. En in neem maand dat u dat ook weet. Ja. Dank u wel. Um, tot slot voorzitter zei u op een gegeven moment um, in het kader van, uh, van de, de zorg um, de 3D's en de redzaamheid zei u op een gegeven moment ergens een zin en ik heb niet helemaal begrepen wat u mee bedoelde want u had het over de kaalslag in de zorg maar ik ja. heb geen context kunnen ontdekken erbij wat, wat bedoelde heeft, u daarmee? het heeft te maken met de het heeft te maken met het feit dat uh, zorginstanties uh, zwaar moeten bezuinigen. En dat dat dan ten, ten koste gaat. Dus ze maken contracten met gemeenten die ze eigenlijk niet kunnen aangaan. Omdat uh, de zorg daardoor ernstig wordt, wordt bemoeilijkt. En dat bedoel ik met die kaalslag. Als je op een gegeven moment uh, een contract aangaat... Voor een, ik noem maar wat, voor, voor een, een, een bedrag van 100.000 uh, 100 euro, terwijl je 150.000 euro nodig zou moeten hebben voor een verantwoordelijke zorg. Dan, ja, dan kan je op je klompen aanvoelen dat er iets niet goed gaat. En dat bedoel ik met die kaalslag. Oh, Kijkt u nu naar de... Toekomst, oh je ja, had het over de kaalslag die al geweest is. Ik heb het, ja, ik over de kaalslag die geweest is. Maar op welk terrein? Op onder andere met het aanbieden van zorg door uh, particuliere ondernemingen. Ja, maar welke? En heeft u een specifiek voorbeeld daarbij? Het is een, het is een algemeen, uh, een algemene tendens. Ook hier ja, maar, in Kennenland. Ja, maar heeft u, het, heeft u het nou over de zorg die op dit moment nog, nog, op dit moment nog betaald wordt? en uh, door het Rijk en op 1 januari naar ons toe komt, of heeft u het over zorg die al bij de gemeentes is, aanwezig is? Nee, ik heb het over het verleden. Dus, dus wat de huidige situatie? In Zandvoort? In Kennerland. Ja, maar specifiek, voorzitter... gaat het dan om zorg die gefinancierd wordt vanuit de gemeentes... noem bijvoorbeeld maar de huishoudelijke hulp... of gaat het om zorg die gefinancierd wordt vanuit het Rijk... ...onder andere huishoudelijke hulpje. Ja. Dan gebruikt u een verkeerd voorbeeld, voorzitter. Want juist bij de vorige aanbesteding, de laatste aanbesteding... ...een paar jaar geleden is er gezegd... ...dat men niet mocht inschrijven op een zodanig laag bedrag... ...dat daarvan nooit loonkosten, alle daarbij behorende kosten... ...bij loonkosten en overheidkosten... ...plus winst voor het bedrijf mag worden, uh, mag worden aanbesteed... De met andere woorden, de, de bedragen die daar uh, aanbesteed zijn... zijn bedragen en die zijn, en die zijn reëel. Die zijn getoetst en daar heeft het Rijk naar gekeken. Dus dat klopt niet. Wij verschillen van mening. Goed. Ik kijk even rond. Meneer Kramer. Voorzitter, nog uh, één aanvulling. En het is met name op het punt uh, waar D66 zegt... we moeten ook geld uh, binnenhalen. En dat is een, uh, een puntje wat ook door de, uh, door de heer Simons naar voren is gebracht... Over kansrijke projecten en een van is onder andere de watertoren um, nou voor OPZ is duidelijk die toren die moet uh, gesloopt uh, worden dan weet ik dat de heer Posten daar nog wel eens uh, anders uh, over denkt dus ik ben ook zeer benieuwd hoe, uh, hoe dat in de partij dadelijk wordt uh, gebracht maar hoe denkt u daar uh, over? in ons verkiezingsprogramma staat dat wij uh, de watertoren wensen te behouden duidelijk meneer Kroonsberg ja, voorzitter. Ik vind het natuurlijk een goed streven dat een schuld wordt teruggebracht. Maar schulden worden ook gemaakt om te investeren met de bedoeling om daar rendement bij te halen. En mijn vraag is, ik neem aan dat als u in de toekomst met, eventueel met voorstellen komt of voorstellen steunt om de schuld terug te brengen, dat u daar vooral de kwaliteit bij in het oog houdt. En uh, er is al een opmerking gemaakt. Ook preventief beleid leidt tot verbetering. En houd dat alsjeblieft eigenlijk in de algemene zin in de gaten. Want anders gaan we een kaalslag echt krijgen die ik in elk geval niet zou willen. Heeft u een vraag gehoord, meneer Sander? Nee, nee, maar ik, ik denk dat ik in grote lijnen meedenk... Dan meneer Demmers en daarna meneer Simons en dan gaan we afronden. Ja, ik wil nog uh, één, één vraag. nog een opmerking waar meneer Kramer dat onderwerp ook heeft behandeld. En wat is dan een aanvaardbare schuld? Nou, we hebben nu dus een schuld van uh, volgens u, als we dat omrekenen, van uh, 66 miljoen euro. En als we nou de ge het gemiddelde bekijken in Nederland, dan uh, zou het een aanvaardbare schuld zijn... Voor de gemeente Zandvoort, als we 22, 2300 euro per inwoner aan schuld hadden. Dus dat moet naar beneden. Dat betekent dat u tot 2018, wil u uh, de aanvaardbaarheid uh, van die 2300 euro hebben, dat we 22 miljoen ergens vandaan moeten halen. Nou heb ik ook gelezen in uw verkiezingsprogramma dat u uh, bij ruimtelijke inrichting en vernieuwing. Dat het op die middenboulevard wel een tandje hoger mag. Misschien kunt u daar wat verdienen. Wat is uw opinie daarover? Eerst nou over die 22 miljoen euro. En ten tweede waar u ze vandaan wil halen. Meneer Sandberg. Ik, uh, ik begrijp uw vraag niet. U wil een aanvaardbaar niveau. Het gemiddelde in Nederland is 2300 euro schuld uh, van een inwoner per gemeente. Ja. Wij zitten... bijna op het dubbele. Dus als u dat... uitrekent gaan we van 66 miljoen... gaan we naar 38 miljoen... dat is 22 miljoen verlies. Of, uh, 22 miljoen... wat u moet inlopen in die jaren... wil u die schuld aanvaardbaar... Um, via benchmarking... kan je dat bekijken, terugbrengen. Dit is 22 miljoen euro. Nou, ik heb wel eens een brief geschreven... wat zijn de stille reserves? Weet u niet. Wat gaat u hier aan doen? Nou, we gaan het raadhuis verkopen... Is, is, is het Nou ja, is u gaat allemaal... Nee, nee, nee. nee, nog steeds niet. Mag, mag ik een poging vragen, nou, nee. meneer Demmers? Omdat uh, eh, ik kijk en naar de tijd... Ja, ja. En, uh, nou, die aanvaardbaarheid, denk... dat is u wel duidelijk, hè? 2300 euro plenemen. 2300, ja, tot, tot dan begrijp ik u. En uh, zal u... ik een aardige in nee En die 22 miljoen, dat, die komen uit de lucht vallen. Ongeveer. Ah, geeft ja, geeft niks. En de vraag van meneer Demmers is, als ik hem goed begrijp... Hoe ziet u dat voor u om zo'n groot bedrag in zo'n tempo ja. naar beneden te brengen? Dat is volgens mij de kernvraag, meneer Demmers. Okay. Dank u wel. Dus krijg ik ook bloemen? Ik heb begrepen, voorzitter, dat dat in de begroting staat. Goed. De bladzijde weet ik even niet, maar... Zes, ja. Bladzijde 6. Goed. Ja, meneer Bluis meneer gaat er toe. Ja? Meneer Simons, tot slot. Ja voorzitter, ik wilde nog even reageren op de uitdaging van meneer Kramer. Die naast elkaar zet uh, het standpunt van D66 voor de watertoren om die te behouden. En op een zetstandpunt om dat te slopen. Ik kan dat inderdaad verklaren. Want dat is gebaseerd op de techniek. Tot dusverre is mij gebleken dat dat niet mogelijk zou zijn vanwege het feit dat uh, de bassins een onderdeel van de constructie vormen. En nou, dan kun je niet anders. Uh, recentelijk is naar voren gekomen dat er toch andere mogelijkheden zijn... en dat zelfs met behoud van de huidige toren... Uh, een andere bestemming daarin mogelijk is. Dus we liggen niet zo ver uiteen. Waarvan dank de akte? Mag ik nou gaan zitten? Uh, ik sluit dit onderdeel af. Meneer Sandberg, dank u wel. Het woord is nu aan het CDA in de persoon van de heer Mettes. Meneer Metters. Misschien gaat het van mijn tijd af, maar ik zet even mijn bril op, voorzitter. En ik zal uh, niet zo'n lange tijd nodig hebben. Bedankt voor de tip, ik zet mijn tijd aan. Voorzitter, aanwezigen en luisteraars via de radio. De eerste zes maanden van het nieuwe college en de raad hebben vooral in het teken gestaan... van de drie decentralisaties... regionale ambtelijke samenwerking... het op orde brengen van de financiën... voor de begroting 2015... en, helaas... het aftreden van de wethouder... ruimtelijke ordening. Het CDA vindt het jammer... om te zien op welke wijze... de oppositie gebruik heeft gemaakt... van deze kwestie. De oppositie... had zich klaarblijkelijk... ...als doel gesteld het zes maanden oude college naar huis te sturen. Wij vinden deze manier van politiek voeren voor een college dat zo kort begonnen is niet in het belang van Zandvoort. Wij blijven dan ook onze schouders zetten voor een sterk Zandvoort. Een college dat de financiën op orde brengt, de decentralisaties in goede banen gaat leiden, de zwakkeren in onze samenleving ontziet... ...en Zandvoort economisch vooruit gaat helpen. Om te beginnen waar het uiteindelijk op aankomt... ...de financiën. Het financiële plaatje van Zandvoort... ...liep bij de overdracht aan het nieuwe college te wensen over. Zo was de gepresenteerde voorjaarsnota niet sluitend... ...en de meerjarenramingen ...boden weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het CDA heeft in de afgelopen jaren... ...meerdere malen gewaarschuwd voor oplopende schulden... ...door tekorten in de begroting. Te vergeefs. Het is er ook niet verwonderlijk dat Zandvoort zich bevindt... ...in de top van de gemeente met de grootste schulden. Het prijst het college dat er met een nuchtere, realistische blik... ...naar de begroting wordt gekeken. Een duidelijke pas op de plaats. Schulden moeten worden afgelost... Gematigheid en een realistisch ambitieniveau zijn nodig. En wat het CDA betreft draait de gewone zandvoorter niet op voor onze risicovolle keuzes uit het verleden. Wij moeten niet de extra lasten gaan verhogen, maar wij moeten vragen hoe we de huidige middelen beter en slimmer kunnen inzetten. De uitgaven moeten op deze manier omlaag en nogmaals het ambitieniveau moet naar realistisch Niveau. Op deze manier denken wij dat de basis gelegd wordt voor een financieel gezond zandvoort. Op het gebied van toerisme valt nog veel te verbeteren. Het Deltaplan toerisme heeft helaas niet geleid tot meer overnachtingen. Toeristen die ook in de wintermaanden willen uitwaaien in ons dorp... moeten niet worden afgeschrikt door hoge parkeertarieven... Met tariefdifferentiatie en winterparkeren wordt de aantrekkelijkheid jaar rond vergroot. En de Zandvoortse ondernemers krijgen het noodzakelijke extra duurtje in de rug in deze moeilijke tijd. Het CDA zal hiervoor dan ook een motie indienen. Het CDA heeft ook de afgelopen tijd geknokt, net als andere partijen, voor het behoud van vrij uitzicht aan de boulevards. En daarmee voor het behoud van werkgelegenheid in Zandvoort. Wij zijn tevreden dat het CDA lokaal, provinciaal en in de Tweede Kamer zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken tegen windmolens in het zicht. De projecten, Antré Zandvoort, LDC en Watertorenplein, die te worden voortgezet en te worden afgerond. Het CDA is teleurgesteld hoe er met de watertoren wordt omgesprongen. Het symbool van de Zandvoortse veerkracht... ten tijde van de wederopbouw mag absoluut niet gesloopt worden. En ik vind het heel plezierig om net te horen dat er meer partijen zo over denken. Op korte termijn dienen er wel stappen te worden gezet aan het verval. Het verdient onze prioriteit... ...om het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Nieuw-Noord aan te pakken... ...en hierbij vooral te denken in mogelijkheden. Wij willen dan ook de mogelijkheid bevorderen... ...om het nieuwe bestemmingsplan dienstwoningen toe te staan. Een ander punt. Het CDA constateert dat de huisvesting van ouderen en jongeren nog steeds een groot probleem is. Jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten, vinden in Zandvoort geen woning en richten zich noodgedwongen op omringende gemeenten. Het CDA staat voor een volkshuisvestingsbeleid... dat gericht is op doorstroming... maar ook op het genereren van voldoende en betaalbare woningen. Startersleningen voor jongeren... en projecten als passend wonen die te worden voortgezet. Het CDA ziet kansen voor woningen bestemd voor ouderen... bij het Watertorenplein en bij de voormalige rug-aan-rugwoningen aan de prinsessenweg. Zorg. De veranderingen in de zorg worden te snel ingevoerd... en gaan wat het CIA betreft gepaard met een te grote bezuiniging. Er is een goede wethouder om dit op te pakken voor Zandvoort. Wij zien in wethouder Bluis een man die ervoor zorgt dat de menselijke maat centraal komt te staan. Mensen die zorg nodig hebben, moeten die zorg krijgen. Voorkomen moet worden dat ouderen achter graniums verpieteren en afwachtend hun leven door moeten brengen. Het is een grote opgave, wij realiseren ons dit, om dit binnen het budget wat beschikbaar gesteld is te doen. Min 40% huishoudelijke hulp. Wij geloven echter in de kracht en de weerbaarheid van onze samenleving dat wij het kunnen doen. Zandvoortse verenigingen kunnen hierbij helpen. Mantelzorgers moeten gefaciliteerd worden. En samenleven gaat namelijk over voor elkaar zorgen. Tot slot voorzitter. Het mogen duidelijk zijn voor ons dat met de verkiezingsuitslag een duidelijk signaal aan het bestuur is gegeven zo willen wij niet verder het CDA is tevreden dat het college met een sluitende begroting en verbetering van het miljarden komt met name door het jaarlijks storten van geld in de algemene reserves kan dit weer op een beter niveau gebracht worden en dat realiseren wij ons er is bescheiden Ruimte voor nieuw beleid gevonden. Maar het is wel gevonden. En dat past dus in het ambitieniveau, wat volgens ons bijgesteld moet worden. Het feit dat de krocht kan worden behouden. En dat werd gememoreerd voor 18.000 euro wat vrijgemaakt is. Klein, maar het is ook maar een theater. Uh, wat niet de uh, uh, uitstraling heeft van een modern gebouw, maar wel. ...van een vriendelijke huiskamer in Zandvoort. En wij vinden dat prachtig nieuws voor het verenigingsleven. Wij staan er ook pal voor. En we hebben er vertrouwen in dat de blauwe tram wordt aangepast... ...naar tevredenheid van huidige en toekomstige gebruikers. De uitdagingen waar de gemeente Zandvoort voor staat... ...vragen om een constructieve samenwerking tussen raad en college. Tot slot wil ik de ambtenaren bedanken voor hun inzet. En vooral de Griffie die ons raadsleden enthousiast en deskundig ondersteunt. Dank voor uw aandacht. Dank u wel meneer Metters. Ik kijk even rond. Meneer Paap. Ja dank u voorzitter. Meneer Metters u had het uh, over het vorige college dat de financiën slecht waren. Begrijp ik een beetje niet want u heeft zelf in het college gezeten. Heeft u toen vier jaar lang geslapen? Wat bedoelt u daarmee? Meneer Mertens. Ja, uh, dat is duidelijk. Meneer Paap, u slaat de, pijker, de spijker op zijn kop. Wij hebben inderdaad ook vier jaar meegedaan aan het vorige college. Maar wij zijn geen partij die daarvan uh, zegt dat het allemaal halleluja is. Terwijl de financiën, en dat moet ik u wel vertellen, vanaf 2012 verbeterd zijn. In de eerste fase tot 2012 vanaf 2010 tot 2012 niet, daarna wel. En wij hebben het dus ook er mee gedaan, maar wij lopen daar niet voor weg. Meneer ja, dat is die. Uh, ja, voorzitter, um, ik had op datzelfde punt een vraag en het is wonderlijk uh, wat uh, de heer Middaert zegt, uh, want hij zei net iets antwoord aan de heer Paap. Wij hebben daar inderdaad ook aan meegedaan. Daar zijn we ook verantwoordelijk voor. Daar lopen we niet voor weg. Terwijl we in zijn betoog zijn. Het CDA heeft de afgelopen jaren te vergeefs geprobeerd de schulden naar beneden te brengen. Wat is er nu waar? Meneer Tone, ik heb Wat is er gezegd dat het CDA in de afgelopen jaren... en ik kan u dat laten zien in de algemene beschouwingen die ik bij me heb... meerdere jaren gewaarschuwd heeft voor de financiële ontwikkeling. Ook al zaten wij in het college... Dat is een feit. Maar, en, nee, maar wacht ik, moet even, wacht ik moet constateren dat desondanks de positie waar we nu voor staan geen goede positie is. Dat heb ik gezegd en dat bedoel ik. Maar u oh, bedoelt dat. Maar kijk, je kunt in algemene beschouwingen van alles nog wat opschrijven. Uh, luister dadelijk maar naar mijn algemene beschouwingen. Je kan er gewoon van alles Ik zal dat zeker doen, meneer Toon. Maar als u dat alleen maar in uw algemene beschouwingen heeft geroepen, uh, maar u heeft geen concrete voorstellen ingediend wat is dan het te vergeefs proberen om die schuldenlast naar beneden te brengen... en het financiële plaatje gezond te krijgen. Los van het feit dat, want u heeft het ook over risicovolle investeringen in het verleden... los van het feit dat alle investeringen die we gedaan hebben... we hebben met z'n allen hier de grote broek op aangetrokken... over Middenboulevard, LDC, Nieuwhuis de Golf... en noem alle, alle projecten maar op die we met z'n allen hebben gewild. En dat is de reden waarom wij zo'n grote schuldenlast hebben... En ook daar heeft de CDA van harte aan meegewerkt. En terecht overigens, want dat waren allemaal belangrijke zaken. Maar dan moet u wel het walletje bij het schuurtje houden... en niet zeggen van uh, wij hebben te vergevens geprobeerd ja, het te veranderen. Nee. Oh, oh nee, nee, het schuurtje komt eigenlijk nog wel op een ander ja, moment. Dan mag ik hierop ingaan. Ja. Dank u wel. Nou, dat doe ik heel graag namelijk uh, meneer Tonen. Uh, u haalt het een en ander uit, uit de context. Ik kan u vertellen dat in de vorige periode er bezuinigd is op de portefeuille uh, van de wethouder die toen van het CDA kwam. Is ook op andere portefeuilles gebeurd, maar met name op de portefeuille van die wethouder. En als u toch over feiten wil praten, dan moet u toch weten... dat de risicovolle leningen die aangegaan zijn in de periode van uh, Louis-David's Carré, geen periode was waarin het CDA heeft meegedaan. Dus als u het heeft over van harte, dan dekt dat absoluut niet de lading... Ik ga niet weg voor het feit uh, dat wij meegedaan hebben. We hebben uh, onze verantwoordelijkheid met elkaar genomen. Maar ik kan er niet tevreden over zijn. Dat is wat ik zeg en daar neem ik niets van terug. Voorzitter. Meneer een um, kort graag. Nou, korte vraag. Even, even de, heer, de heer Mette zei net dat in de vorige periode... Uh, met name in de portefeuille van zijn partijgenoot... Uh, de grootste bezuinigingen zijn doorgevoerd. Uh, ik wil er toch wel even op wijzen dat er in die portefeuille met name incidentele zaken zijn gebeurd en vooruit zijn geschoven. Maar de belangrijkste bezuinigingen zaten in programma 1 en programma 3. En met name programma 3, er is bijna vijf ton in vier jaar in programma 3 bezuinigd. En op programma 1, ondanks het feit dat daar veel geld bij moet in het kader van bijstand, etc. Etcetera, etcetera, zijn er ook nog grotere bezuinigingen doorgevoerd. Dus niet in die portefeuille die u bedoelt, maar in andere portefeuilles. Ja voorzitter, ik moet toch uh, om het beeld duidelijker te maken. Want dat vraagt u steeds. Dan uh, ga ik dus zeggen dat er wel degelijk voorbeelden zijn. Ik heb ook niet gezegd dat ze op andere portefeuilles niet gedaan zijn. Maar het is ook gebeurd door de CDA-wethouder. En u weet hoe dat gegaan is op het milieugebied in de afval. U weet hoe het met groen gegaan is. Wel of niet een gelukkige keuze. Maar wel met een uitvoeringsplan ervoor wat we zouden gaan doen. Dus ik kan u wel meer van die voorbeelden geven. Maar ik neem aan voorzitter dat... ...dan te ver in de tijd zal lopen. Maar ik ben er graag toe bereid, ook in een bilateraal gesprek met u. Dank u wel. Mevrouw van der Veld. Ja, de vraag inderdaad van hoe lang zit u al in het college had ik ook. Maar goed, daar bent u in ieder geval eerlijk over. Waar u mee begon, dat vond ik eigenlijk niet zo heel fijn, moet ik u zeggen. U verwijt namelijk de oppositie iets waar u als coalitie zelf mee gekomen bent... Namelijk het wegsturen van een collegelid. En dan vindt u het gek. Als de redenen die daarvoor gegeven worden bij de coalitie heel goed bekend zijn... en bij de oppositie in mindere mate bekend... dat bij ons het wantrouwen dan tegen het hele college gegroeid is. Dus ik, ik vind eigenlijk dat u daar een beschuldiging uit die uh, niet helemaal correct is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, daar heb ik niet echt een vraag bij. Ik kan natuurlijk wel vragen, vindt u ook niet, maar het antwoord weet ik dan al. U krijgt van mij een antwoord hoor, ja, geen enkel probleem. Nou, um, verder heeft u het over het ambitieniveau, dat u dat naar een realistischer niveau wil brengen. Nou, daar ben ik heel blij mee. Aan de andere kant zegt u ook dat u vindt dat er seniorenwoningen bij de rug- aan rugwoningen plek gerealiseerd zouden moeten worden. Daarvan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat je dan je ambitieniveau naar beneden brengt. Maar ik neem aan dat u zich ook realiseert dat daar waar seniorenwoningen gerealiseerd worden... ...dat de opbrengst van de grond ook dermate laag zal zijn. Puur omdat dat woningen zijn die voor een mindere prijs de markt ingezet kunnen worden. Heeft u erover nagedacht hoe u dat financieel gaat oplossen? U heeft het ook over het Watertorenplein. U vindt het allemaal maar te lang duren... En aan de andere kant zegt u van uh, wij willen ook niet dat de watertoren gesloopt wordt. Dat laatste wat u zegt is waarschijnlijk de reden dat het allemaal zo lang duurt bij die watertorenplein. En u wil iets niet slopen wat uw eigendom niet is. Dat bent u niet alleen. Dat heb ik hier vanavond al door twee andere partijen ook horen vertellen. Hoe denkt u dat in te kunnen vullen? Want u heeft de wens het niet te slopen. Maar als de huidige eigenaar dat zal willen slopen, dan kan hem dat niet niet ontnomen worden in die wens. Hoe denkt u daarover? Meneer Middels. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ik kom toch terug op de eerste opmerking die u maakte over uh, beschuldiging. En uh, uh, dat heb ik uh, overigens niet letterlijk gebruikt. Uh, dat is nogal wat uh, schuld, schuld, grote schuld. Ik heb uh, tegen u willen zeggen, en dat heb ik ook voorgelezen, dat het CDA het jammer vindt dat de uh, Uiteindelijk een motie van wantrouwen ingediend is tegen het college van BNW. U heeft mij niet horen zeggen uh, dat het, uh, daar, dat het uh, gold voor de motie van de oppositie. Dus die is daarin geformuleerd en die is geformuleerd naar de situatie... dat de twee wethouders die op dit moment aan het werk zijn in een korte periode... in elk geval aan de mening van het CDA op een goede manier bezig zijn om zich in te werken... Uh, en meer dan in te werken ook al uh, laten zien kennis van zaken te hebben en ik heb in de inleiding aangegeven op welke terreinen dat bijvoorbeeld geldt voor die decentralisaties voor de regionale ambtelijke samenwerking en in dat perspectief zeg ik was het niet terecht om het college uh, naar huis te willen sturen dat was mijn opmerking in die context en niet gericht op de situatie rond de wethouder ruimtelijke ordening uh, het tweede punt waar u het over heeft dat is het oplossen van de financiële dekking als, uh, op het, bij de rug- en rugwoningen. Ja. Mevrouw van der Veld, heel ah, kort. Sorry, maar u beweert nu heel wat anders als de letterlijke tekst die u heeft uh, opgezond. Opge u heeft gezegd, het CDA vindt het triest om te zien... dat de oppositie misbruik heeft gemaakt van de kwestie Cohen. Dus ik weet niet wat u denkt gezegd te hebben... Maar dit is de tekst die u letterlijk daar heeft zijn opleveren. En ja, lang de technologie, ik heb hem hier voor me. Ja. Ja. Dus ik wil wel dat u het nu terugneemt wat u dus in uw beantwoording zegt dat u niet gezegd heeft. Want u heeft wel degelijk nee. Nee. gezegd dat de oppositie misbruik heeft gemaakt. Nee, mevrouw van der Veld, uh, ik, heb het, ik, heb het, uh, ik heb het in de context dat, de dat het zes maanden oude college de bedoeling kennelijk was om naar huis te sturen. In die context uh, zou ik aan u willen vragen om het zo te lezen. In elk geval is het door mij zo bedoeld. Daar heeft het mee te maken. Gaat u verder? Dank u wel. Ja, gaat u verder meneer uh, Als het gaat om de rug aan rugwoningen, woningen... Uh, uh, is het volgens mij, en ik vind dat een uitdaging voor het nieuwe college... Uh, en ik ben ervan overtuigd dat de wethouders die uitdaging ook zullen oppakken... Uh, om te kijken wat daar mogelijk uh, is. En daar geldt natuurlijk ook voor welke dekkingen dan uh, voor gevonden kan worden. Ik kan nu niet zeggen of dat meer of minder uh, wordt. Het is dus te vroeg. Er uh, ligt geen uh, intentieverklaring. Er liggen nog geen uh, uh, ontwikkelde plannen. Maar ik ga ervan uit dat dat gaat lukken in deze periode, deze vier jaar. Tot slot over de watertoren. Het slopen van de uh, watertoren. Uh, ja, er is een sloopvergunning voor nodig. Maar ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen. Ik hoop dat het college in staat is om met partijen te praten... om daar tot een goede invulling te komen met behoud van die toren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Kijk nog even rond. Niemand hoeft er? Meneer Kramer, sorry. Ja, voorzitter, een aantal puntjes... Um... Over met name het parkeren, dat is voor het CDA's altijd al een speerpunt geweest. Ook de afgelopen vier jaar waar hun wethouder deze portefeuille heeft gedaan. Um, nu bent u bent al een aantal keren naar de raad gekomen. Eerst met uh, vragen en daarna ook met een uh, initiatief uh, voorstel voor het gratis uh, winterparkeren. Uh, en voor het nieuwe uh, ja, parkeerplan, als dus ik dan in uw laatste motie uh, kijk... Maar als ik de begroting goed lees, um, wordt er door het college voorgesteld om eigenlijk een keuze te maken, of een keuze te maken, uh, of het parkeerplan, of de GVP. En um, nu heeft u, bent u met een motie gekomen, dus mijn idee zou dan zijn dat u eerder met een abonnement zou moeten komen op de begroting om dat parkeerplan aan uh, uh, te pakken. Dus... Uh, is daar nog ruimte voor om, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, om daarover te spreken met u. Altijd. Geen enkel probleem. Ik wil u daar dit over zeggen als ik u meeneem op het punt parkeren. Het is inderdaad speerpunt geweest voor het CDA. Dat klopt, dat was het. En nu nog. En wij realiseren ons erg goed dat we vorig jaar, of in de vorige periode de stekker uitgetrokken hebben uh, uit een situatie als het gaat om bewonersparkeren. Wij hebben toen geluisterd naar de weerstand die ontstond in de wijken. En we hebben het gemeend om dan het lopende project daarmee uh, ter discussie te stellen. Daar hebben we verantwoordelijkheid voor genomen, dat doen we nu ook nog. Want dat was luisteren naar de mensen en dat was geen goed plan. Als het gaat om waar we nu mee komen, dus inderdaad uh, uh, dus dat speerpunt... dan is het een verzoek, nee een verzoek... wij zien heel graag dat het college komt met een uitgewerkt plan... Uh, om uh, winterparkeren uh, in, in de rustige maanden. Er is geen parkeerprobleem. En dan gaan we even goed geld vragen om dat te veranderen... en in het kader van de marketinginstrument... de ondernemers uh, ruimte te geven. Wij hebben ons, uh, als het gaat om de begroting... en daar heeft u absoluut een punt, uh, nu goed ingelezen... en wij zijn net als het college tot de conclusie gekomen dat wij bepaalde beslissingen genomen hebben met elkaar. We hebben afgesproken dat we gaan naar 1 miljoen uh, in het uh, fonds. Als u kijkt naar de begroting in het miljardenperspectief... is het volgend jaar uh, op een 50.000 euro, halen we dat niet eens. En u heeft in de beantwoording kunnen lezen, of trouwens nog sterker... u kunt in de motie lezen, uh, dat staat er helder aangegeven... dat wij het college oproepen om ook tot kostenreductie te komen. Want dat kan, daar zien we mogelijkheden voor waardoor er meer geld beschikbaar komt. Het winterparkeren aan de boulevard gratis is op dit moment voor het CDA. Geen haalbare situatie. En dat zal u niet verbazen nadat ik voorgelezen heb... waar de prioriteiten volgens ons in het college liggen. Die liggen bij de begroting en die liggen in het financieel gezond maken van Zandvoort. Als dat één is, dan kun je niet een voorstel gaan doen om geld te vragen waar geen dekking voor is. Maar wat je wel kunt doen... wij zullen dit absoluut voor ondernemers blijven doen... om daarvoor op te komen... dat is om te kijken hoe je met tarivering... en kostreductie... Uh, toch meer mensen kunt krijgen... in het belang van Zandvoort. Meneer ja, Voorzitter, Het is altijd heel lastig om in de stelvorm te gaan... maar er zijn een aantal mensen in Zandvoort... die stemmen CDA. En je hebt een verkiezingsprogramma gelezen... waar onder andere in staat... dat het winterparkeren... ...gratis zou moeten zijn. Nu komt u tot de conclusie... Na ...dat u vragen heeft gesteld dat het niet mogelijk is. Wat gaat u aan deze kiezer uitleggen? Meneer Metters. Uh, het, zal, het zal duidelijk zijn... ...de boodschap die ik u net gegeven heb... ...en die ik hier net uitgelegd heb... ...betekent dat de financiën op dit moment... Eens staan in Zandvoort. En als je gaat kiezen... ...en wij gaan keuzes niet uit de weg... ...ook zo dadelijk niet... Als het gaat om de kerntakendiscussie, dan zul je uh, dit onder ogen moeten zien. Maar dat wil niet zeggen dat je ondernemers zandvoort kan stimuleren. En dat is de andere kant. En ik kan dat, en ik doe dat ook met plezier, best uitleggen op basis van voortschijnend inzicht. Als ik naar de simpele cijfers in de begroting kijk. En die zijn duidelijk. Ja, voorzitter, die cijfers zijn toch niet nieuw? Het is het CDA toch al langer bekend dat we tekorten hebben. Dat we moeten gaan bezuinigen. Dus hoe kan het CDA dan voor de verkiezingen met zulke grote beloftes komen. En dan na de verkiezingen één keer zeggen van ja, we hebben geen geld ervoor. Meneer Kramer, ik laat het graag over aan de kiezers van het CDA. Die weten best waar ze op kiezen. Die weten waar ze voor staan. En ik zal ze dat ook uitleggen de volgende keer. Als we vier jaar hier in het college gewerkt hebben. Meneer Kramer, u had... Ja, ja, voorzitter, één kleine opmerking. Kijk, als het dan weer hetzelfde verhaal gaat worden als voor de verkiezingen... ...waar weer van alles wordt beloofd... ...en in feite sprookjes worden verteld... ...ja, dan snap ik waarom uh, de heer Mettes het op deze manier doet. U, daarmee zijn uw vragen ten einde. Goed. Ik kijk even rond. Ja, Niemand. Dank u wel, meneer Mettes. Uh, ik kijk naar de klok. Het is 20 voor elf. Wij zijn nu... Bijna, nee we zijn over de helft qua partijen, maar nog niet over de helft van uh, de sprekers. Ik heb zelf behoefte aan een korte schorsing. En dat heeft puur met een sanitair bezoek te maken. Kan ik wel vast verklappen. Ik schors vijf minuten en daarna gaan we verder. I suppose they could be true All about love Dames en heren, ik heropen de vergadering en vraag de raadsleden om te gaan zitten. Ik mis nog twee raadsleden, zijn de heren Tonen en Demmers. Ah, meneer Demmers, excuses. Meneer Paap en meneer Tonen, ik had u over het hoofd gezien en dat is mij vanavond nog niet eerder gebeurd. Meneer Demmers, u mag, wat mij betreft, alvast naar het spreekgestoel te lopen. Want ik ga ervan uit dat de beide andere heren in aantocht zijn. Ik ben al langer geduldig geweest dan de vijf minuten. Meneer Demmers. Dank u wel, voorzitter. Geachte collega's, raadsleden, college, tribune en luisteraars thuis. Wat ik nu ga voorlezen, dat is eigenlijk een actualisatie van de algemene beschouwingen van GBZ in 2012, waar u uw conclusies uit zou kunnen trekken. GBZ staat voor een voorspelbaar en uitlegbaar lokaal bestuur, waarbij het bestuur zich aan de eigen regels en afspraken houdt en de macht niet willekeurig gebruikt waar de inwoners zich tijdig op de hoogte hebben kunnen stellen van de regels... en hun gedrag daarop kunnen stemmen. Afstemmen. Middels meerderheden en hun colleges is de raad gehouden... aan het vormen van een stabiel en krachtig bestuur. Nu het college bestaat uit vijf zetels... en dus een stabiel bestuur ontbreekt... ligt hier nog een taak voor de raad. Daar horen voorspelbare procedures bij ter besluitvorming. Die transparant, betrouwbaar en controleerbaar zijn. En dat die procedures, inclusief personen, op een meerderheid kunnen rekenen. GBZ vindt dat het bestuur in onvoldoende mate rekening houdt met deze principes. Verder hebben wij de indruk... dat er geen raadsprogramma is... er zijn geen uitkomsten van de kerntakendiscussie... en er zit nu, volgens onze informatie... 1.8 wethouder qua tijdsbesteding... wat volgens de gemeentewet niet mag. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het ontbreken... van een duidelijk en uitlegbaar handhavingsbeleid... ...naast allerlei andere zaken die moeilijk uitlegbaar zijn. Dat handhavingsbeleid, vooral op ruimtelijke ordening... ...is niet in elkaar gezet specifiek voor Zandvoort. Recent is hier een wethouder omheen gezonden. Als het over het geld gaat... ...er is nog steeds geen raadsprogramma wat ik al memoreerde. Wij nemen aan dat de ambitie een financieel gezonde huishouding te bewerkstelligen... Is vastgelegd. Maar die rapporten en adviezen van de rekenkamer en de accountant, de uitkomsten van de stresstest, die adviezen moeten nou eens een keer opgevolgd worden. Er moet op de kortere termijn een financiële vooruitgang in de exploitatie geboekt worden van 2,2 miljoen euro. Zoals ook al aangegeven was in het coalitieakkoord. Van het vorige periode. Het is onwaarschijnlijk dat we dat nu gaan halen. Gegeven de ambitie in het vorige akkoord op hoofdlijnen: de lasten, onder andere voor de inwoners, niet te verhogen. De lokale heffingen zijn sinds 2010 met 25% verhoogd. Terwijl andere gemeentes, gegeven de crisis, de stapeling van kosten voor burgers, de bezuinigingen op de gezondheidszorg besloten hebben om die lokale heffingen met 0,9% te verhogen. Bij die 25% verhoging die ik net noemde in vijf jaar tijd... daar zitten niet de parkeerinkomsten bij. Die inbreng die alle partijen zouden kunnen moeten hebben in de vorige periode... en deze periode is het nog maar af te wachten daar is de bedoeling dat iedere, iedere partij zijn inbreng heeft. En die prioriteit die gesteld wordt bij bezuinigingen... verwachten wij dat wij daarin betrokken worden... en dat er niet, zoals meneer Tonen wel eens gerefereerd heeft... alleen de macht van het getal geldt. Zoals vanavond ook weer is gebreken... bij het veranderen van de orde van de agenda. Wij horen de vorige wethouder nog heel hard roepen dat de motie permanent de oplossing is voor onze financiële problemen. Echter, wij hebben daar niets meer van gehoord. En met het steeds maar uitstellen van de kerntakendiscussie... is een veegteken. GBZ heeft het initiatief genomen om drie maanden geleden... een dossier te maken en aan te bieden aan het college... als het gaat over de kerntakendiscussie. Wij hebben daar wederom niets van vernomen... Terwijl ik ook van D66 gehoord heb dat die kerntakendiscussie toch wel voor het eind van het jaar afgerond moet zijn. Althans, voordat je de begrotingen vaststelt. Andere documenten wijzen weer op het feit dat de kerntakendiscussie uh, in, bij de voorjaarsnota aan de orde komt. Het lijkt ons niet een slagvaardig pad. Ons, verbaas, ons verbaast het ook dat die begroting vastgesteld moet worden zonder raadsprogramma en zonder besluiten in lijn met de uitkomsten van de kennentakendiscussie en ergo waar de totale subsidies hoger zijn dan in 2014. Wij vragen ons af waar het college mee bezig is: pappen en nathouden? Of is dit een plan van aanpak VTMBS? Volk tevreden met brood en spelen. De bestuurstaal en de cultuur. In een vorig leven heeft wethouder tonen het huidige gevoel van GBZ uitstekend verwoord. De Partij van de Arbeid vond de gang van zaken een verarming van het democratisch functioneren. De communicatie met het college verloopt stroef van politieke discussie op basis van wederzijdse argumenten is geen sprake meer. Nou moet ik toegeven, deze avond is een vooruitgang. Het blijkt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 CQ, als die er is, gewoon wegnegeren. Wij hebben meerdere malen aangegeven, ook met moties... dat de decentralisaties, dat die te ingewikkeld zijn... te snel moeten en te grote impact hebben. En het college is hiervan op de hoogte. De verantwoordelijke wethouders zijn hier ook op de hoogte van. En die zeggen gewoon van... Uh, wij gaan gewoon tekenen met 40 zorgaanbieders tot twee keer toe. Waar dit toe leiden moet, is mij een raadsel. Wij vinden dat de bevoegdheden niet mogen misbruikt worden voor eigen doelen. Op een eigen manier en zonder terugkoppeling met de raad. Het is geen schuren en wringen meer in dit bestuur, zoals de burgemeester in 2010 zei. Het is uitgelopen op een loopgravenoorlog. En dat betreurt ons zeer. Als we het over de structuurvisie hebben... want dat is eigenlijk ons rechtsnoor... Uh, voor de toekomst... Demmers, meneer Demmers, ik onderbreek u even. Ja? U zit nog niet op de helft van uw betoog... als ik het goed volg... Ja? terwijl u al bijna al uw spreektijd heeft gehad. Hoe gaat u dat oplossen? Uh, net als de vorige keer. Toen ging u gewoon door. <lacht> ik, ik, ik terecht anticipeert u op enige mildheid van mijn kant, die heb ik ook bij anderen gedaan, ja. alleen de dubbele ruimte zou ik u toch niet willen geven, dus mijn voorstel is dat u kritisch kijkt naar wat u nog echt belangrijk vindt en dan heeft u nog een minuut of vijf en dan heeft u echt denk ik ook de marge gehad uh, Slaakt ik dat over dank u wel, gaat u verder die structuurvisie kunt u allemaal nalezen en u kunt dan zelf ook kijken wat er van terecht is gekomen in de laatste acht, negen jaar ik wil nog wel even noemen het te gooien van de kroonjuwelen... ...onze voormalige woningbouwvereniging EMM. Door corporatie De Kei. Hiermee bedoelen wij de goedkopere huurwoningen die in de verkoop gaan... ...of extreem hogere huren voor jaren 50 huizen. Ook het CDA heeft dit net gememoreerd. Wij vragen ons eigenlijk af. De rechtsopvolger van de EMM, dat is De Kei... Wij hadden met de EMM het 100 miljoen euro plan. Is het niet verplicht dat de rechtsopvolger van de EMM pogingen waagt om dat 100, 100 miljoen euro plan waar te maken? Het besef dat iedereen mee moet doen, een verkiezingsslogan, samen één, is naar onze mening niet doorgedrongen, doorgedrongen bij het bestuur als het gaat om cruciale zaken die de toekomst aangaan. Regering en gemeente beloven een zachte landing bij de verandering in het sociaal domein. De afspraken zijn te vaag, er zijn te veel spelers en te veel aanbieders. Ieder op zijn eigen wijze zijn geld gestuurd. Vooralsnog hebben wij, zoals u reeds eerder gemeld, hebben wij daar geen vertrouwen in. Het is te complex, te snel en te onduidelijk. Als er nu pas gestart wordt met de activiteiten op straat- en buurtniveau activering van aanwezige sociale bindmiddelen... en dan nog wel met drie pilots... is het exemplarisch voor de weinig vooruitziende blik. We moeten constateren dat het lerend vermogen achterblijft. De negen modelverordeningen van de VNG zijn op opgeschreven... en die zijn bedoeld voor grote stadsproblematiek. Wij hebben dat klakkeloos overgenomen... zoals we dat al twee keer geprobeerd hebben... met het grote stadsparkeerprobleem. Die grote stadsplannen werken niet in Zandvoort, nog met parkeren, nog met sociaal beleid. Maatwerk en aandacht op buurtniveau is waar Zandvoort behoefte aan heeft. Het idee dat Zandvoort één buurt is, bestrijden wij. Dit is geen homogene Finex-wijk, waar alles hetzelfde is. Zie de parkeerproblematiek. En dan slaat weer een bladzij over. U leest mijn gedachten. Lees leest mijn gedachten. Ja, dat doe ik wel meer. Gaan, <laughs> <laughs> wij, zouden wij zouden graag uh, prioriteit leggen, inderdaad, bij de financiën en dat op te lossen. En wij zouden graag uh, nadenken over de toekomst. En dan hebben we het over scheiden van wonen en zorg. En teleurstellend is het... ...te constateren dat de ingebrachte wens tijdens de voorbereidingen, bijvoorbeeld van het LDC... ...door gebruikersgroepen van de blauwe tram niet het effect hebben gehad wat beoogd is. Gezien de tijdspannen is dit wederom geen voorbeeld van besluitvaardigheid. Datzelfde geldt voor het parkeerbeleid dat ondanks de adviezen van de GBZ in het voortraject ...als negatief uithangbord van lokaal bestuur prominent in de gemeenschap herkend wordt... Wij gaan ervan uit dat u onze standpunten in deze algemene beschouwingen graag met voorbeelden ondersteund zou willen zien. Daar zijn wij graag toe bereid. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel meneer Demmers. Ik kijk even rond. Meneer Simons en daarna meneer Toon. Voorzitter, ik heb een heleboel vragen aan meneer Demmers, maar gezien de tijd, gezien de tijd zal ik u niet allemaal stellen. Ik laat het bij één vraag en... De vraag is kort, meneer Demmers. Ik hoop u op een kort en duidelijk antwoord. U heeft een paar keer genoemd dat het raadsprogramma ontbreekt. En dat is zo, het is nog niet uh, geboren. Uh, het programma zou gezamenlijk opgesteld worden. En mijn korte vraag is, heeft u al gereageerd op de vraag naar uw bijdrage? Er is mij gevraagd om overleg te treden over het raadsprogramma en daar voor 15 oktober uitsluitsel over te geven. Ik heb geen voorstel gezien van de coalitieclub. Dus waar zou ik op moeten reageren? Ik kan moeilijk als oppositie een raadsprogramma gaan schrijven voor de coalitie. Maar wil ik wel nou proberen? Ik, ik kijk, meneer meneer Demmers, ik kijk naar de overkant. Waar, daar zit uh, degene die het opgestuurd heeft en die zit heel overtuigend te uh, knikken. Ik heb het wel degelijk opgestuurd. Met uh, ongeveer vier weken voor 15 oktober. Van daarmee vraag, ook meneer Remmers. Ik heb het niet gezien. En wat ik aan Roos raadsprogramma of ideeën heb gezien van de coalitie als raadsprogramma, dat, of wat erop zou moeten lijken, dat is uh, één litanie en parelsnoer van open deuren, waar niet op af te rekenen valt, wat niet concreet is en wat geen oplossing biedt voor de urgente problemen. Hoe kunt u dat weten als u het niet gelezen heeft, meneer Demmers? Nou, ik heb uh, wel het een en ander opgevangen. Is dat een meneer Simons? Ja, voorzitter. Dank u wel, meneer Toonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, de heer Demmers zei in um, het begin van zijn betoog... Maar het ging om allerlei financiële adviezen... ...rapporten van de Rekenkamer... ...en hij noemde ook eh, adviezen rondom de stresstest... ...die zouden nu toch maar eens uitgevoerd moeten worden. En twee zinnen later zei hij... ...lokale, eh, lokale heffingen niet verhogen. Maar als adviezen van de stresstest uitgevoerd moeten worden... ...zou dat inhouden... ...dat gebruik gemaakt zou moeten gaan worden... ...van de ruimte die de OZB geeft... Dat is een lokale heffing. Dus u wil dat we de stresstest uitvoeren, maar de lokale heffingen niet verhogen, terwijl dat in de stresstest staat. Hoe doet u dat? Er waren, niet, uh, er waren nog andere adviezen en daar stond bij dat we nou. Eens... Nee, daar vraag ik niet naar. Ik vraag naar ja. dit advies. Ja, nee, maar het een houdt met het ander verband en alles hangt met alles samen, zoals u zelf weet. Dus mijn vraag aan u is. Die subsidie-scan... Nee, hey, hey, meneer MSC, ja. is, is, is, Die... eerst het antwoord en dan de vraag. Die... Ja? We blijven wel sportief, want meneer Tone formuleert een concrete vraag. Ja, je mag niet eens een beetje kaatsen hier, wat is dat nou? Nee, oké, okay, uh, dat is een punt.